Jelle Visser met het NOS-journaal. De heer Kuit en Wesley Snijder zijn volgens het AD door de politie verhoord als getuigen... een groot onderzoek naar de organisatie van een Haagse crimineel. Kuit en Snijder zouden met forse bedragen hebben gegokt op een illegale website... die volgens het OM was opgezet door de zoon van de verdachte. In het geval van Kuit zou het soms gaan om 25.000 euro per dag... De man wordt verdacht van witwassen en grootschalige drugshandel. De goksite is inmiddels uit de lucht. Beide voetballers hebben nog niet op de, op de berichten gereageerd. De ouders van een doodgereden meisje uit Marken stappen naar de rechter... om af te dwingen dat de veroorzaker van het ongeluk wordt vervolgd. Dat meldt hun advocaat. Het lichaam van de 14-jarige Tamar werd in juli vorig jaar gevonden in een berm bij Marken... Een 28-jarige Duitser was verantwoordelijk, maar hij werd niet vervolgd... omdat hij volgens het OM niet had kunnen vermoeden dat er een aanrijding was geweest. Onderzoek wees later uit dat het slachtoffer na de aanrijding was verplaatst. De ouders willen nu dat een rechter de zaak gaat bekijken. Sinds middernacht zijn er fors meer valse QR-codes geblokkeerd. Gisteren waren dat er nog 23, maar vannacht is er een inhaalslag gemaakt. Dat komt door meer ju juridische mogelijkheden... waardoor nu ook frauduleuze QR-codes worden geblokkeerd uit het buitenland. De codes worden gedeeld via berichtenapps zoals Telegram. Het Amerikaanse congres reserveert omgerekend 865 miljard euro... voor investeringen in de infrastructuur. Maar dat geld moeten wegen, spoorlijnen, bruggen en vliegvelden worden opgeknapt. De wet wordt gezien als de belangrijkste overwinning van president Biden tot nu toe. En dan het weer, bewolkt en vooral in het westen en noorden wat regen. Het is zo'n 11 graden. Vanavond en vannacht op meer plaatsen wat regen, dan gaat het ook harder waaien. Morgen trekt de meeste regen naar het oosten weg. Wel zijn er dan nog wat buien. Het wordt morgen opnieuw een graad of 11 en de wind neemt langzaam af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 zeggen, want het is prachtig weer buiten. Het lijkt wel hoogzomer. Uh, boven de 25 graden is het. Bloedverziekend heet. En iedereen gaat naar Zandvoort aan de zee. De Zandvoortslaan, de zeeweg, er staat vol. Uh, onze zeer geachte buren uit het oosten, die zijn ook massaal naar Zandvoort gekomen. Gezellig.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 Er zijn een aantal bedrijven die zijn de constructiekant op gegaan. Uh, dat paarden, en wat je zegt ook onder andere veel smeedwerk... Uh, vanwege het hoefijzers en dergelijke pasmaken... Ja, er is geen paardentractie meer. Tegenwoordig komt er uh, bij zo'n manege een mannetje met een karretje. En dan doet hij het uh, in het stopcontact. En dan wordt alles vanzelf warm en dan kan hij die paarden beslaan. Dan moet je me straks even vertellen hoe dat gaat. Want Op afstand lijkt me het zo zielig dat je een paar draadnagels door die hoefijzers in die benen van die paarden schiet. Maar dat zal wel anders zijn. Even, even terug. Ik heb een idee van een smid die staat voor een groot open vuur met een stuk staal in zijn handen. En een zware voorhammer en gaat rammen. Is dat beeld juist of niet? Dat op...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 Maar toen hij hier op Zandvoort kwam dan en begon voor zijn eigen... toen uh, was hij daar al gauw... Uh, daar begon hij niet meer aan. Want op, op Zandvoort had je de gebroeder Versteeg... en je had Willem Versteeg in de Pachvelstraat. Waar zat Versteeg? Uh, die zat op Dorpsplein. Okay. Die zat nou over... niet wat je de Jengs noemt... want in onze tijd was het natuurlijk het volkskoffiehuis ons huis...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 Haalde op Zandvoort bij koning in de, in de kerkstraat. Dus zo is Jan trouwens en zo heeft hij ook mijn moeder leren kennen. Leuk hè? Als mijn trouwens zijnde. En jouw moeder is Zandvoortse? Mijn moeder is dus een Zandvoortse. Wij zijn allemaal Zandvoortse. Uh, ja, uh, wat is Zandvoortse eigenlijk? Mijn vader komt uitspronkelijk als soldaat van Napoleon. Is hij... Uh,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 een opvoeringsgesticht van de jommelaar. Ik, ik kom weer even terug, want uh, nu ga je al heel snel. Is de firma Gansner, is geen Zandvoetse naam dus. Een Zwitserse naam van oorsprong. Een Zwitserse naam Kijk, van ik oorsprong. ik heb goed geluisterd. Dat is een Zwitserse <laughs> naam van oorsprong. Pop, uh, we gaan weer even naar de muziek luisteren. En uh, Rob, gooi hem er maar in. Daar komt hij aan. Sonne, sonne, Lekker hè, zo'n zonnig weertje als vandaag. Rob en wat een lekkere muziek is dit toch? He? Heerlijk? Ja, helemaal geweldig. Uh, uh, Luisteraars, we zitten gezellig te praten hier met Rob uh, Gansner uh, over uh, het verleden van de smederij Gansner uh, in het kader van het programma ZFM Oud-Zontvoert.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 Wat ik me herinner, dat is dat pand dat, dat er gebouwd is, kan ik me herinneren. En daarachter, richting Torbekkenstraat, was er nog helemaal niets. Daar was helemaal niks. En waren het eerste pand, wat weer richting zee werd gebouwd. Uh, nee, twee. Vanuit tweede. de Burenweg. Uh, vanuit de Burenweg gezien. Oorspronkelijke plannen waren om het gebouw, zoals het er nu uitziet... om dat terecht voor het café bluis te zetten. Ja. Want achter...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 Okay. Kijk, dat deed je met zo'n kogel van bovenaf. En later deden we dat uh, komen vader. En hij, dan moeten we steeds op dak. En ja, hij zegt, als je twee pannen op de zij schuift... eigenlijk als dat je de derde stuk trapt... Hij zegt, en toen voelt hij uit dat hij met een soort uh, staaldraad... met daar een, uh, een soort borstel aan... hij zegt, de rook gaat van beneden naar boven toe. Hij zegt, waarom kunnen we dan geen schoorsteen van beneden naar boven vegen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 Water en bloot Holland, met je zee van woning met je politiek van de regen in de druk. En huppel de pup, we hebben de cup. Kom laten we vrolijk kiezen. Holland, met je kopen op de lat, in de olie met je rijke dubbele Schat, Met we gaan nog niet naar huis en kameraden hand in hand. Moeder wat een vader land.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 met je flat, roze geur en je manen. schijnbare burgerlijk fatsoen. Want dat kan je niet doen, dat mag je niet doen. Want kijk, daar groeien de buren. Holland, oh die troepen zwiebel bloeien. die Duitse markt in onze henschen kruut. Alle mina's, kabouters, de fabeltjes tram. Moeder wat een vader, Holland. Maar dat kan je niet missen. Moeder wat een vader, man. Heeft... Leuk, hè? En oud, hè? En uh, oud. Dorus. Het is Dorus. Even voor uh, de, de luisteraars. Deze muziekkeuze is samengesteld niet door Rob Horms, maar door Kort Draaier. Uh, maar Rob, die draait ze en het is toch wel leuk. Het hoort erbij bij dit programma. Het past ook wel een beetje bij mij, hè? Ja, het past goed bij mij. De... Ja, dankjewel. Holland was dat. <laughs> we zitten aan tafel in het programma ZFM, Oud-Zandvoort. En we praten met uh, Bob Gansner over het verleden van de Smeder en Gans.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 De vrouw Hans En daarna is het zo langzaam succesievelijk, Hebben we het eigenlijk helemaal toen hij overleden is. Is dat naar ons toegekomen. En later is dat uh, eigenlijk uh, van mijn moeder. Is eigenlijk heel gewoon opgelost eigenlijk. Maar in, in, in, in, in, de, in de goede zin. Deswoord. Ja, ja, ja, ja. Maar Bob dat is toch een verandering. Want uh, voor die tijd uh, kon je terecht bij je vader.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 Het, het hele bouwpatroon. En dat hebben we dus eigenlijk gezamenlijk. Zijn we daarin ingegroeid. Het is ongelooflijk. Tot zelfs op dak dat je zegt met zinkwerk. Uh, dat we hebben gedaan. Maar zie je de evolutie. Ik, ik ben begonnen met het programma over die smid. Die in mijn ogen voor een grote pot vuur staat. Met een stuk staal. En een zware voorhamer. Uh. En dat je nu aan de gaskachels bezig bent. Uh. Wat een evolutie dat is geweest.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 ja, dus... hou, hem, hou hem in ere. En nog één, nog eigenlijk één dame heb ik nog in Die woont op de straat. Dan ga ik nog wel gaan... even de gijzer doen. We gaan even naar de muziek weer. Ja, dit hebben we niet meer in Zandvoort. Kermisklanten. <lacht> Wat was dit, op? Dit waren de kermisklanten, echt waar. Nou, oké. Okay. Met dank aan Cor Draaier. Ja, precies. Koor, <lacht> goed gedaan. Uh, we zitten binnen het programma ZFM Oud-Zandvoort met Bob Gansler. En we komen zo'n een beetje naar het einde van het programma. We hebben het leven van Bob Gansler van het begin van zijn vader helemaal doorgenomen. De smederij Gansler. Uh, en we hebben begrepen dat in 2000 een einde kwam.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 Ja, dus bepaalde dingen die je dan daar uh, dan, als het weer anders voordoet. Lekker dat die uitdrukking, die hou je eraan in zitten. En het haantje, hoe is daarmee? Uh, ja, we hebben wat onze werken betreft. Ja, ik loop nog wel eens door op en dan kijk ik wel eens zo in het rond. En uh, dan denk ik.. Uh,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 Het haantje van de kerk? Het haantje van de kerk, op een gegeven moment, dat hebben jaren vastgestaan. En er zat, er, ja, ze noemen dat een taats, dat was een soort uh, een staaf met een keiltje erin, waar een knikker in zat. En daar zat een soort kop overheen, een kom, waar de haan op draaide. Maar op een gegeven moment was hij aan de bovenkant doorgesleten of verroest. En toen kwam hij vast te staan. Heb hij heeft hele tijd vastgestaan. En toen werd er een, een, een loodgieter. omdat ze dachten dat loodgieter het werk was. dat er lekkage en dergelijke was. Is er een loodgieter uit Haarlem geweest en die hebben hem maar afgehaald. En toen kwam hij bij ons in de werkplaats Hij zei: Jongen, ik heb dat ding hier het van de kerk. Zo, het is niet zo makkelijk om het ding van eraf te halen. Moet je dan nou een hoogwerker hebben meteen? Uh, hij is toen met een, uh, met een hoogwerker erop geweest.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 En het leuke was toen we dat haantje van de kerktoren in de werkplaats hadden staan. Want we moeten wel ergens foto's bij ons nog van Zwalken. Het achterligje is het oog van het haantje. Dat er een rode reflectortjes zit links en rechts in dat haantje van de kerktoren. Dat is het achterliggen van de fiets. Dat is het achterliggen van de fiets. <lacht> en toen het mooiste was dat we hem er bovenop gezet hadden. Toen, uh, Geen batterijtje ja, erbij dat hij aan en uit staat? Ja. Nou, gelukkig nu toch had je dat gelukkig nog allemaal niet. Die kunst, dat kunst vliegwerk.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 En toen uh, wou hij ons te pesten. Toen liet hij ons met een rotgang naar beneden. Zakken. We stonden in de tijd van de seconde te met me je, Met die kraan. En je maakte dat in je keel. Oh nee hoor. Het was, het was lachen. <laughs> maar ik vind de openbaring dat er een fietsliggie in die haan zit. Ja. Dat is wel fantastisch. Ja. Bob, we komen tegen het einde van het programma. Um, je hebt prachtige verhalen verteld. We hebben weer een heel stuk geschiedenis van de smederij Gansen gehoord. Hoe het begonnen is. Hoe het geëindigd is. Het pand is Godsdag niet afgebroken. Je dochter uh, heeft er nu de atelier. Nee, Het is verhuurd aan een atelier. Hoe is het? Bob, zeg maar. Ja, nee. Het is, uh, het is verkocht. en Het is verkocht aan de familie Kaal en de vrouw Ellen...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 Wij allen eh, wensen u zeer prettige paasdagen. Geniet van de zon, geniet van de kei, maak geen ruzie. En eh, we zien u graag weer terug de volgende keer.